Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie Ruud Janssen. Goedenavond. Zondagavond 7 uur. En dat betekent wederom een nieuwe ZFM Klassiek. En vanavond weer een uh, gevarieerd programma... met uh, vele vormen van mooie klassieke muziek. Iets bekender, iets minder bekend. Kortom. Afwisseling. We beginnen vanavond met Carl Maria von Weber. Symfonie nummer 2 in C majeur, J51. Daaruit het eerste deel, het Allegro. Het BBC Philharmonisch Orkest onder leiding van Johan -Yu Mena. En dan nu een uh, genre dat we in dit programma eigenlijk uh, zelden of nooit draaien. Waarom weet ik eigenlijk niet. Niet uh, omdat we het niet leuk vinden of zo. Maar het is gewoon nog nooit aan bod gekomen. Frans von Soupé. En uh, Frans von Soupé is een, uh, ja, een operette En uh, van hem gaan we nu luisteren naar uh, de overturen uh, uit Bandietenstrijgen. En het wordt uitgevoerd door het Münchens Radioorkest. En dat onder leiding van Ivan Reposic. Misschien helemaal niet zo'n gek idee om eens een keer een uitzending te maken met uitsluitend dit soort leuke uh, operette-overtures. Ik ben zelf niet zo'n groot operette-fan, maar wat heeft dat ermee te maken? Niets. Misschien kunnen we dat wel eens doen. En dan uh, alleen de overtures, dus van Strauss en van Sopé en dat soort mensen, stols en noem ze maar op. Ehm. Uh, we gaan verder met Scarlatti, Domenico Scarlatti. En van hem gaan we luisteren naar de sonata in bes majeur K112. Uh, de uitvoering is Allegro, oftewel levendig. En de man die het voor ons gaat laten horen is Christian Ile. Uh, Ile Hartland, moet ik zeggen. Christian Ile Hartland. En die speelt dus piano. ...Italië naar Griekenland is in dit programma natuurlijk een hele kleine stap. We gaan van Scarlatti naar Edward Grieg En van hem gaan we luisteren naar de Holberg-suite voor Strijkorkest. Opus 40, deel 5 en Rigoudon heet het stuk. Het is 1b1, die voeren het uit... 1x1 one one of 1b1. One one. Ik weet niet hoe je dat uitzet, maar zo staat het er. 1b1. En dat onder leiding van Jan Bjelanger. Terug naar Italië. We vliegen heen en weer. Antonio Vivaldi, dat is de volgende componist. En van hem gaan we luisteren naar het concert voor twee mandolinen. Dat is heel apart. Er zit niets bij verder, alleen twee mandolinen. Een G-majeur, RV 532. Daaruit het andante. En het wordt uitgevoerd door Ant. André Saint-Olivier en Christian Schneider. En die spelen samen mandolien. En dan verplaatsen we ons nu naar Frankrijk. En gaan we naar de componist Hector Berlioz. Berlioz mag ook Berlioz. Symfonie Fantastiek, opus 14. En daaruit het eerste deel, de Reverie Passion. Het wordt uitgevoerd door het Zweeds Radio Symfony Orkest. Onder leiding van Daniel Harding. Ja, blijf even in Frankrijk, want de volgende componist heet Gabriel Fouret. En van hem gaan we een heel bekend stuk spelen. Dat hoewel uh, op heel veel manieren ook is opgenomen. Onder andere ook door Thijs van Leer met Rogier van Otelo. Maar we gaan nu een hele andere versie uh, beluisteren. Uh, het orkest uh, wordt niet vermeld, helaas, in de gegevens die ik... Uh, Vind. Uh, alleen de dirigent en dat is Richard Kapp. Dus het orkest staat onder leiding van Richard Kapp. En we gaan luisteren naar de Pavane Opus 50. Ik denk dat we helaas alweer toe zijn aan het laatste stuk van dit eerste uur... van CFM Klassiek. En dat is van Wolfgang Amadeus Mozart. Een andante voor fluit en orkest in C majeur. De, het nummer van het werk is K215. En het wordt uitgevoerd door een wereldberoemde fluitist... namelijk James Galway... Die speelt dus fluit en het orkest staat onder leiding van Rodolf Baumgartner. Hoe de naam van het orkest is, helaas, dat vermeldt de historie niet. Ja, tot nog wat tijd over, dus heel snel nog het volgende stuk: het Intermezzo uit Cavalleria Rusticana van eh, Pietro Mascagni. En het stuk eh, wordt uitgevoerd door het orkest onder leiding van Eugene Ormandy. En ook hier staat het orkest weer niet vermeld, helaas.